8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Duur en werkzaam medicijn blijven we vergoeden, zegt Schippers. Oranje hockeyers met overmacht naar finale. En Nederland zet drone in tegen piraten.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 Schipper zei op Radio 1 dat als er goed werkende medicijnen beschikbaar zijn, die ook vergoed moeten worden. Ze vindt wel dat een middel moet werken en dat de fabrikant een eerlijke prijs moet krijgen. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeymannen met 9-2 gewonnen van Groot-Brittannië. Door die zegen staan ze morgenavond in de finale tegen Duitsland. Sprinter Churandi Martina greep op de 200 meter naast een medaille. Hij eindigde als vijfde. Wereldkampioen Usain Bolt won goud en prolongeerde zo zijn titel. Ook de beachvolleyballers Richard Schuilen en nummer door, hebben geen medaille gewonnen. Ze eindigden als vierde in het duel tegen Letland... en grepen daardoor naast het brons. Door de orkaan Ernesto zijn in Mexico zeker drie mensen omgekomen. Twee mensen verdronken en een man kwam om toen hij viel bij het repareren van schade aan zijn huis. De storm heeft tot nu toe weinig schade aangericht aan de olie-industrie in Mexico. Veel installaties waren uit voorzorg al gesloten. Ook zijn tienduizenden Mexicanen overgebracht naar veilige gebieden. Ernesto bereikte woensdag het vasteland van Mexico en is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm.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 De drone met een spanwijdte van 3 meter kan met daglicht- en infraroodcamera's speuren naar verdachte schepen. en bewijs verzamelen over activiteiten van mogelijke piraten. De Scan Eagle kan 16 uur in de lucht blijven en wordt bediend vanaf een marineschip. In de ruim 40 procent van de faillissementen bij transportbedrijven is sprake van fraude. Dat zeggen de vakcentrales FNV en CNV na een analyse van de faillissementen van vorig jaar. Volgens de vakcentrales laten sommige mensen hun bedrijf met opzet failliet gaan om er zelf beter van te worden. Ook worden faillissementen gebruikt om gemakkelijk van personeel en schulden af te komen. Eigenaars kopen hun failliete bedrijf daarna voor een schijntje terug. De Amerikaan James Holmes, die verdacht wordt van een doodschieten van 12 mensen in een bioscoop in Denver, heeft een psychische ziekte, dat zegt een advocaat, die voor de rechter niet wilde ingaan op wat er precies mis is met Holmes. Hij zei wel dat zijn cliënt om hulp heeft gevraagd. Vorige week werd bekend dat de psychiater van Homs diens universiteit had gewaarschuwd voor zijn gedrag. Dat gebeurde een maand voor de schietpartij in de bioscoop. Bij die schietpartij, tijdens de première van de nieuwe Batman film, kwamen 12 mensen om het leven en raakten 58 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie in Florida heeft de media per ongeluk vertrouwelijke informatie gestuurd over de zaak van George Timmerman. De burgerwacht die eind februari de 17-jarige Traven Martin doodschoot. De pers kreeg onder meer een foto van Martin van vlak nadat hij was neergeschoten. Het bewijsmateriaal was eigenlijk alleen bestemd voor de advocaten en de rechter in de zaak. Maar was door een medewerker van het OM per ongeluk aan het persmateriaal toegevoegd. Dan is weer nog vrij veel zon en wat stapelwolken. Blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. De komende dagen nog wat meer zon en oplopende temperaturen. Zondag kan het 26 graden worden.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 Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is vrijdag 10 augustus. Wat gebeurt er vandaag in Londen? Nou, taekwondo gaat van start zeilen. De halve finale is BMX. De hockeyfinale bij de vrouwen. Nederland-Argentinië, atletiek, de estafette mannen en vrouwen. Een kleine greep uit het programma van vandaag. En in het nieuws, als een medicijn werkt, dan moet het worden vergoed. Dat zegt minister Schippers. En we beginnen met de cyberaanval vanuit Oekraïne. Overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven... zijn nog steeds niet goed beveiligd tegen cybercriminelen... die steeds weer nieuwe methodes ontwikkelen... om aan gegevens van burgers en bedrijven te komen. Tegen zo'n cyberaanval kunnen we wel iets doen... ook al komt de aanval vanuit het buitenland. Nederland kan servers die computervirus in Nederland verspreiden... aanpakken en uitzetten. Een brede aanpak is vereist. Dat zei Ronald Prins, directeur van internetbeveiligingsbedrijf Fox E.T. het vorige uur in onze uitzending. Die criminelen zien... Uh, het internet als een soort vrijplaats... waar ze kunnen doen en laten wat ze willen... omdat de, de, de, de opsporende instanties er toch altijd achteraan lopen. En uh, als je af en toe uh, wel doorpakt... door in, in het buitenland ook te durven te regisseren en op te sporen... Ja, dan wordt de pakkans uh, groter en uiteindelijk zal het een nog groter effect hebben... dat, het, uh, ja, dat dit soort aanvallen wat dat, uh, minder vaak gaan voorkomen. Ronald Prins van Fox IT. Ik praat erover met uh, Aard Jochoms, afdelingshoofd van het Nationaal Cyber Security Centrum. Dat valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, Ronald Prins die zegt van nou, we kunnen die, uh, die servers van uh, die hackers... die, die internetcriminelen, hoe je ze ook wil omschrijven... die kunnen we platleggen vanuit Nederland. Klopt dat ook? Um, nou ja, technisch gezien uh, um, heeft zij daar natuurlijk uh, gelijk uh, in. Um, het internet is wereldwijd, dus je rijkwijd is ook uh, uh, wijd. Maar um, qua afspraken die we, uh, die we hebben internationaal is dat, is dat niet mogelijk. Want? Um, nou, dat heeft toch te maken met uh, de wetgeving en hoe die in elkaar zit. <kwijls> Sorry. Want we weten waar die computer staat. Nou, dat is nog de vraag. Nou, ik hoor iedereen zeggen, hij staat in Oekraïne. Ja, ik weet niet waar die informatie vandaan komt. Nou, dat zijn de deskundigen die wij spreken. Ja. Nou, het, het, het wijst erg naar, uh, laten we zeggen, Oost-Europese uh, praktijken. Um, uh, maar wij, er, ja, er is nog geen, uh, geen opsporing geweest naar uh, uh, maar hoe dit uh, uh, tot stand komt. Ja, maar hij, hij zegt, Ronald Prins dus, die zegt van nou, er is hier wel een zaak van nationaal belang. En dan kan je zo'n computer uitzetten. Uh, Het gaat niet om inwoners van Oekraïne, want waarschijnlijk zitten die hackers weer heel erg als anders. Maar hebben ze alleen een server daar uh, op een van de manier neergezet. Ja, dat is, dat is nog wel tamelijk ingewikkeld op dit moment. Overigens is um, zijn er voorstellen voor, uh, voor wetswijzigingen. Daar is de minister mee bezig om meer bevoegdheden te maken. Maar aan de andere kant, als die wetgeving internationaal opgepakt wordt... Um, of als zonder een goede wetgeving als, uh, als computers uitgezet worden aan de andere kant van de wereld. Dan, dan krijg je het wel een hele rare situatie. Want dat kan, uh, dat zou bij ons ook kunnen gebeuren. U bedoelt eigenlijk, dan kunnen ze ook zeggen van nou, wij denken of wij vermoeden dat er iets in Nederland aan de, aan de gang is. Dus wij zetten even die Nederlandse computers uit. Exact. Dus dit soort wetgeving uh, en, en bevoegdheden moeten gewoon voorzien worden van goede. Uh, um waarborgen dat het, dat het ook goed gebruikt wordt. Laten we dan eventjes naar het virus wat ons zo pest op dit moment kijken. Kunnen we ons er tegen bewapenen? Kunnen we ons er tegen beveiligen? Nou, wat heel, heel belangrijk is, um, is in ieder geval dat, dat systemen en ook antivirus uh, altijd goed up-to-date uh, gehouden worden. Dus de meest uh, actuele software moet gebruikt worden. Maar ja, klaarblijkelijk was dat niet voldoende, want het is er toch doorge doorgeglipt. Of zegt u, ja, de software nu, van de gemeente was niet op orde? Nou, je voorkomt uh, niet altijd dat, je, uh, dat er bijvoorbeeld nieuwe virussen, nieuwe methodes uh, uh, uh, toch lukken. En uh, zeker als uh, de criminelen veel tijd uh, en energie erin steken om, uh, om het voor elkaar te krijgen... dan is het, uh, is het bijna onmogelijk om je gewoon goed te beveiligen tegen... Nou ja, redelijke kosten tegen dit soort aanvallen. Het is een soort kat en mijspel spel lijkt het Het ook. is een soort kat en mijspel. spel En um, ja, de criminelen doen altijd een stap verder. En um, de beveiligingen daarop uh, is altijd nog weer een, uh, een reactie uh, daarop. Aan de andere kant zijn er wel dingen die gedaan kunnen worden. En, en met name het up-to-date houden en zorgen dat er in, uh, in de netwerken goede... Uh, beveiligingsmaatregelen zijn, dat is uh, essentieel. En, en vandaag, uh, nou, er zijn een hele hoop gemeenten die zeggen... nou, het gaat best wel weer goed, we kunnen gewoon uh, aan het werk. Is, is dat terecht, dat ze geen vrees meer hebben? Nou, ik, uh, ik, ik ben blij inderdaad, ik krijg ook die, die meldingen... Dat, uh, dat, dat het werk gewoon weer aan de slag kan uh, gaan. Uh, de, uh, maar dat betekent niet dat je uh, het hierbij moet laten zitten... want je zult toch moeten kijken van hoe is die uh, besmetting in mijn, uh, in mijn netwerk... Uh, uh, ontstaan uh, en daar moeten maatregelen tegen genomen worden. We hebben gezien bij dit virus dat het uh, via een, uh, een bestaand uh, botnet uh, verspreid is. Uh, daar is de eerste verspreiding mee begonnen. Later is het ook op andere manieren verspreid. En een botnet, dat zijn gekoppelde computers, hè? botnet zijn, uh, ja, het zijn uh, uh, besmette computers die met elkaar bestuurd worden door één crimineel. Dat dat bij elkaar heet dat een botnet. Ja. Dus en... er was blijkbaar al iets. En het was al actief, heb ik me ook weer laten vertellen, vanaf april. Dat betekent dat het een tijd heeft gesluimerd en we het ook niet gezien hebben. Ja, nou is het zo dat. Uh... Dat botnets uh, heel algemeen zijn. Uh, criminelen maken heel veel gebruik van botnets. En er zijn miljoenen computers die besmet zijn en bij verschillende botnets uh, horen. Dus uh, zeggen, als we het nu hebben over, uh, over 3000 besmettingen, dan is dat een redelijk kleine uh, uh, hoeveelheid besmettingen. Maar dit gebeurt iedere dag. En iedere dag is het... Uh, uh, onzichtbaar. Omdat, uh... Ja, alleen niet met zulke grote gevolgen. Want, he hebben nee. we wel een beetje inzicht in, in wat de schade is? Wat, uh, waar ze op uit waren en of het ze gelukt is? Uh, nee, nog niet. Dat, uh, dat is ook nog onderdeel van het, uh, van het onderzoek. Het heeft wel uh, een aantal aspecten van uh, uh, wat wij noemen uh, ransomware. Dus het, het gijzelen van, uh, van, van gegevens op een computer en dan tegen losgeld weer, weer, losge weer, weer vrijgeven. Uh, maar, maar er is nergens een claim binnengekomen? Er is nog geen claim binnengekomen. Nee. Meneer Jochom, uh, nog veel uh, zaken die te onderzoeken zijn. Uh, ik dank u voor het gesprek. Haar okay. Jochem was dat, afdelingshoofd van National Cyber Security Centrum. Het is twaalf minuten over acht. Veel ophef was er de afgelopen tijd over een advies van het College van Zorgverzekeringen. Adviseert de minister van Volksgezondheid om medicijnen tegen bepaalde zeldzame ziekten niet meer te vergoeden. Minister Schippers reageerde gisteren voor het eerst op het advies in de Radio 1 Sportzomer. Nou, het was een conceptadvies, dat doet het CVZ altijd. En dan vragen ze aan allerlei groeperingen wat die daarvan vinden. En in dat advies was eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen de klassieke vorm van de ziekte, waar de medicijnen redelijk werken, en de andere vorm van de ziekte, waar deze medicijnen heel weinig doen. En voor die laatste categorie heeft het CVZ gezegd, dat kost 7 ton per jaar. En het doet eigenlijk heel erg weinig. Medicijnen die wel goed werken, die worden ook in de toekomst vergoed. Ongeacht de kosten van die medicijnen, zegt minister Schippers. Kijk, we hebben een ziektekostenverzekering die we met z'n allen solidair opbrengen. Juist voor die mensen die de pech hebben om een echt een rotziekte te hebben, die ontzettend duur is. Dus natuurlijk sta ik daarvoor. Maar het moet wel werken. Met haar uitspraken reageert Schippers dus op een advies van het College voor Zorgverzekeringen. Dat adviseert om middelen tegen de ziekte van pompen en fabrie niet meer te vergoeden. Medicijnen kosten 700.000 euro per jaar, terwijl ze bij sommige patiënten amper effect hebben. Daarom stelt Schippers als voorwaarde aan de vergoeding dat het medicijn Echt werkt. Dat is de eerste vraag. En die eerste vraag heeft CVZ voor een groep patiënten niet positief beantwoord. Nou, ik wacht even af wat het de definitieve advies op dat punt met name gaat worden. Want dat is natuurlijk het hmm. belangrijkste punt. Het houdt op, We gaan niet fabrikanten heel veel geld betalen voor medicijnen die niks doen. Minister Schippers praat nog met de fabrikanten van dure medicijnen over de prijs van hun geneesmiddelen. En ondertussen heb ik sinds 1 januari een beleid ingezet... waarin ik zeg, ja, sommige medicijnen zijn gewoon ontzettend duur. En daar wil ik gewoon onderhandelen met de fabrikanten. Kamer mag dat? Nou, in eerste instantie zei de Kamer... nee, dat is controversieel, dat mag je niet doen. Maar vlak voor de zomer heeft ze daar gelukkig toch toestemming voor gegeven. Dus voor die groep patiënten waar het wel werkt... hoe groot die groep ook is, ga ik zeker met de fabrikanten rond de tafel. Minister Schippers van Volksgezondheid was dat... Henk en Ingrid, ja, ze bestaan niet. Het zijn fictieve personen die PVV-leider Geert Wilders helpt om zijn denkbeelden te formuleren. Heeft hij een beetje afgekeken van de Amerikaanse politiek. Maar daar voeren ze ook echte Henken en echte Ingrids op. Zoals vier jaar geleden, Joe de Plummer. En nu is er in deze campagne voor de presidentsverkiezingen een andere Joe. Joe de Steelworker. Maar het probleem van echte Henken en echte Ingritten is dat ze ook hun eigen verhalen hebben. Joe, de staalarbeider, is inmiddels onderwerp van een hele stevige rel. Ik was een steelworker voor 30 jaar. We had een reputatie voor quality products. Joe Soptik, zoals Joe de Steelworker echt heet, werd 11 jaar geleden ontslagen. Een paar jaar nadat zijn bedrijf was overgenomen door de investeringsmaatschappij van Mitt Romney, de republikeinse presidentskandidaat. Obamas campagne gebruikt Joe's verhaal om aan te tonen dat Romney een soort aasgierkapitalist is. Hoe voor de average als je dat I'm Barack Obama and I approved this message. Het spotje blijkt dat peilingen is een succes en Joe is inmiddels een beroemdheid. How does that feel? Well, I think I think it uh what it does is it uh it sets the tone for the campaign. Uh, because Mitt Romney is trying to show himself as a job creator when in reality he destroyed jobs. He destroyed thousands of jobs. Het spotje zet denk ik de toon voor de campagne. Romney probeert zichzelf neer te zetten als een banenschepper. Maar in werkelijkheid maakt hij duizenden banen kapot. En ik denk dat het Amerikaanse publiek dit moet weten, zegt Soptik mij. Een zogeheten politiek actiecomité... dat alleen maar indirect verbonden is met Obama... gaat nu op de loop met het verhaal van Soptik. Zo'n actiecomité, een superpack geheten... mag ongelimiteerd geld inzamelen... en gaat in de regel een streepje verder in zijn propaganda... dan het campagneteam van de kandidaat zelf. Dat geldt ook voor Priorities USA... Dat nu het succes van Joe Soptik probeert voor te zetten met een verhaal over de dood van zijn vrouw. En daar heb ik het onlangs ook met Soptik over gehad. Een van de gevolgen van zijn ontslag was dat hij ook zijn ziektekostenverzekering verloor. Voor zichzelf en voor zijn vrouw. My wife uh, was working and she became disabled and uh, she came down with cancer. En so since we didn't have any health insurance, I had to put her in a county hospital. Anyway, she died from the cancer. Mijn vrouw kreeg kanker en omdat we geen verzekering meer hadden... moest ik haar in een lokaal ziekenhuisje neerleggen. Ze overleed aan de kanker. De rekening bedroeg 30.000 dollar. Al mijn spaargeld ging eraan. Met of zonder verzekering. Mijn vrouw zou waarschijnlijk nu niet meer hebben geleefd. Maar ze zou misschien wel langer hebben geleefd... en haar levenskwaliteit zou ook wel hoger zijn geweest vertelt Soptik me, op het terras van een koffieshop vlak buiten Kansas City. Ja, dus dat is, that's a een paar dagen later vertelt hij hetzelfde verhaal... aan een ploeg van de Super PAC Priorities USA. Ik weet niet hoe lang mijn vrouw al ziek was... maar volgens mij zei ze niks omdat we geen verzekering hadden. Ze ging naar het ziekenhuis voor een longontsteking. Daar ontdekte ze toen dat ze kanker had, maar konden niks meer voor haar doen. Binnen 22 dagen was ze dood. I do not think Mitt Romney realiseert zich niet wat die mensen aandoet, besluit Soptik in het filmpje. Deze conclusie is bij veel campagne-watchers in het verkeerde keelgat geschoten. De conclusie dat je dus van Romney kanker krijgt, gaat vele te ver. Presentator Wolf Blitzer van CNN grilt de maker van het spotje... De impression die je get, dat hij heeft gedood. So you're saying that there's an impression. impression. You're saying that there's an It's impression. impression anybody who watches there's... that 60 second ad comes away and says Mitt Romney is responsible, at least indirectly, for this lovely woman's death. I just don't think that's true. And we would never. Dit filmpje geeft de indruk dat Romney deze vrouw heeft vermoord, zegt Blitzer woedend. De maker probeert hard te ontkennen, maar loopt vast. It's not responsible. It's misleading. Het is onverantwoord en misleidend, vindt Blitzer van het spotje. De dood van een vrouw inzetten voor politieke doeleinden, dat gaat inderdaad ver. Maar formeel, Obama heeft niets te maken met deze omstreden uitzending. Met dit subtiele onderscheid zal het Romney-team in zijn antwoord... denk ik, geen rekening houden. De bijdrage was van Wessel de Jong. Straks, de Europa League is gisteren gespeeld. Twee Nederlandse ploegen, nee, drie Nederlandse ploegen kwamen er in actie. Heerenveen, FC Twente en Vitesse gaan we het zo over hebben met Ronald van der Geer. En we kunnen lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Found I found myself in a second. in second hand guitar. Never thought it would happen. But I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 Till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. But oh, you got to let. is your love big enough u weet het misschien ondertussen. Churandi Martina is bij de Olympische Spelen er niet in geslaagd om een medaille te winnen. Na zijn zesde plaats op de 100 meter kwam de 28-jarige Curaçaose sprinter in Nederlandse dienst. Op de 200 meter niet verder dan een vijfde plek. Thuis op Curaçao had men natuurlijk op meer gehoopt. In het ouderlijk huis van Churandi net buiten Willemstad, kwamen familie, vrienden, samen allemaal om hun held naar een medaille toe te schreeuwen. En onze correspondent Dick Draaien mocht op de bank meekijken naar de wedstrijd. En langzamerhand uh, druppelen de kennissen en de familie... het huis van uh, de moeder van Thurendi binnen. Feliciteren elkaar nu al. Iedereen is opgewekt. De televisie staat aan. Een nieuwe televisie die nog bijna ingepakt is. Om zo direct naar Tjorendi te kunnen kijken. Usain Bolt of uh, Tjorendi Martina? Nee, ik ben de oom van Tjorendi Martina dus. Kan niet anders, hè? <laughs> Mevrouw Daal, de moeder van Tjorendi, zenuwachtig. ja. Kan u nog kijken? Natuurlijk ga ik kijken. Ik moet hem ondersteunen dus. Ik moet kijken. Ja, ja. En dan gaat de radio, de Curaçaose radio in het papie, mensen ook nog aan. Randy steekt zijn wijsvinger op om te waarschuwen dat hij eraan komt. De familie heeft dat begrepen. En daar is hij uitstand. Geen medaille. Nee. Is goed. Toch tevreden? Tevreden. Het is toch wel even stil, uh, want Jorindi heeft, uh, ja, heeft het niet gehaald. Ja. Je kent Jorindi natuurlijk heel erg goed. Uh, hoe voelt Jorindi zich nu? Nou, ik zou niet zeggen dat hij misschien een beetje droevig, ik denk het. Maar, maar toch uh, dat hij had kunnen rennen, dus... Uh, dat is heel belangrijk voor hen. Een, sporter gaat, een topsporter gaat toch altijd voor het hoogst haalbaar? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar kijk, ja, je, hebt, uh, je hebt zo acht mensen gaan rennen. Dus ze willen allemaal winnen. En de drie eerste winnen. Dus dat, dat, moet je, dat is iets dat je altijd rekening moet houden. Je moet het accepteren. Dus, ja, en rennen is heel sportief. Mm -hmm. Dat kennen we van Jurianne. Dus hij is heel sportief. Dus misschien een beetje droeven, maar toch blij van het beter van de wereld. Vanaf Curaçao was dat een bijdrage van onze correspondent Dick Draaier. De Europa League dan. Daar kwamen gisteren drie Nederlandse ploegen in actie. Heerenveen en FC Twente wisten zich te plaatsen voor de play-offs... om het in het hoofdtoernooi te komen. Maar Vitesse, dat werd uitgeschakeld door FC Ansi. Dat is het team van de Nederlandse trainer Guus Hiddink. Die won met uh, twee doelpen op het verschil van uh, door met name Samuel Eto'o. Uh, 2-0 in Arnhem werd het en uit was het ook al 2-0 geworden. Ronald van der Geer... Ik, ik kan me herinneren dat wij vorige week een gesprek hadden... en toen zei je, nou, Vitesse heeft nog wel een kans hoor. Niet meer uh, een, een grote kans naar die Nederland, maar het heeft nog wel een kans. Ja. Heeft het er gisteren een beetje ingezeten? Nou, Vitesse heeft eigenlijk net als, uh, als, als vorige week in Moskou... best wel wat kansen gecreëerd. Alleen, net als uh, vorige week in Moskou ging het, uh, ging het weer mis... en ging de bal er niet in. En ook, uh, net als vorige week in Moskou, en dan hou ik over op... Uh, was het uh, Anji dat in de tweede helft eigenlijk toesloeg... en toen pas de doelpunten maakte. Dat is wel erg simpel, want de eerste werd uh, door O gemaakt... maar eigenlijk door, door Kasia, een rare manier van verdedigen. Ja, toen, toen was eigenlijk alle spanning uit de wedstrijd al verdwenen. Uh, heeft Vitesse nog wel geprobeerd redelijk te voetballen... en heeft het ook nog wel kansen gekregen... maar uiteindelijk werd het uh, met 2-0 afgedroogd. Maar toen was het ook klaar. Toen moest uh, Vitesse met vier doelpunten, uh, vier doelpunten maken om te winnen. Ja, dat was, dat was een onmogelijke opgave... Maar het heeft er in twee wedstrijden toch nog ingezeten en ja, op dat moment liet Vitesse het even liggen. Mag je een parallel trekken met Feyenoord dat op dit niveau ze een spits tekort komen? Uh, nee, want zij komen geen spits tekort. Zij hebben er genoeg. Maar ze, hebben... ze scoren ook niet. Nee, ze scoren niet. Maar ze creëren ook niveau. wel een stukje minder dan Feyenoord, uh, zeg maar. Maar ze hebben Boni, dat, dat is een spits van formaat. Ze hebben reis. die iedereen toch ook de nodige kwaliteiten toedicht. Ze hebben zelfs nog Havenaars. Zij hebben spitsen die wel een doelpunt kunnen maken. Dat hebben we vorig seizoen uh, gezien. Maar het zat er in deze wedstrijd gewoon niet in. Wat ongelukkig. Nee, Feyenoord mist structureel scorend vermogen. Ik denk dat dat bij Vitesse wel wat anders is. Ja. Ik zag iemand op de tribune zitten. Een bekend. Zeg je ja? Theo Jansen. Ja, ja, je oude buurman? Oh, Oké, okay. ja. Theo Jansen. Ja. Ja, de buurman ook maar. <laughs> ja, Theo Jansen. Ja, dat schijnt uh, toch uh, steeds... Uh, uh, of althans Vitesse en Theo Jansen komen nader tot elkaar. Ik denk zelfs dat ze er zelf wel uit zijn... dat er alleen nog onderhandeld moet worden met, uh, met Ajax. Theo Jansen is het wel zat in Amsterdam. Heeft daar te horen gekregen dat hij zeker niet elke wedstrijd... zomaar in de basis staat. Nou ja, dan wil Theo Jansen weg. Dat is duidelijk. En uh, uh, huis roept, want Vitesse, dat is zijn thuis. En ik denk dat dat uh, nog uh, ja, de komende week allemaal wel in kan en kruik is. En dat Theo Jansen de komende jaren speelt voor uh, Vitesse. En dan FC Twente. Nou, dat was uh, redelijk makkelijk. Uh, het werd weer uh, 2-0. Eén opmerkelijk iets. Uh, Peter Wisscherhoff. Weer niet gespeeld. En nu is de grote vraag, wat gaat er dit weekend gebeuren? want uh, ja, hij kan zich, McLaren natuurlijk nog verschuilen... achter het feit van, nou ja, komend weekend moeten we vlammen. En dan heb ik mijn aanvoerder ook weer nodig. Maar ik denk toch dat het allemaal iets anders ligt. En dat uh, deze Bjelland, dat is niet voor niets een, een man... die bij de Zweedse selectie behoort. Weliswaar niet speelde op het, uh, op het EK, niet veel. Maar uh, dan uiteindelijk wel, uh, als, als er een paar spelers wegvallen... de eerste keuze is uh, voor de toekomst in elk geval. Ik denk dat deze jongen gewoon als basisspeler... bij FC Twente van start gaat in deze competitie. En dat Peter Wissler even een stapje terug uh, zal moeten doen. Dat is vervelend. Hij is ook de jongste niet meer. En ik neem aan dat uh, McLaren en heel FC Twente... met alle respect Theo Wiss... of uh, Theo, Peter Wiss zullen behandelen. <laughs> Theo maar, heeft nee, er ook een keer gespeeld. Maar... Theo heeft er ook gespeeld, ja. De, maar uh, samen ook, hè. Deze ja, twee, maar, nee, ik denk dat hij een stapje terug uh, zal moeten doen. Maar ja... De, Twente heeft al zes wedstrijden achter de rug. Uh, natuurlijk is het fijn om te weten dat je bent aanvoerder en je bent basisspeler. Maar ik denk dat Wischoff voldoende aan de speler toe zou komen. Of dat naar eigen inzicht voldoende is, dat weet ik niet. Goed, en Heerenveen zullen ze ons niet euvel duiden... dat wij gewoon Heerenveen afdoen met een uh, kleine nederlaag... maar gewoon regulier door op een knollenveld. Vanavond <laughs> het eerste ja. duel in de Eredivisie. En Louis van Gaal eventjes nog om, om naar uit te kijken allemaal vandaag. Ja. Maar daar gaan we het vandaag uh, in de denk ik uitgebreid over hebben. Ronald, een mooie sportdag toegewenst.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 De Britse vicepremier Nick Clegg was toeschouwer bij het hockey. Het organiseren van de Spelen raadt Clegg Nederland zeker aan. Wij voelen hier in Groot-Brittannië dit, dit echt is een heel, heel positieve ervaring voor het hele land. En, uh, ja, je moet het heel goed voorbereiden, heel goed organiseren. Maar als dat lukt is het echt het moeite waard. Geen medaille voor sprinter Girandi Martina. Op de 200 meter eindigde hij als vijfde. En wereldkampioen Usain Bolt won natuurlijk het goud. Beachvolleyballers Richard Schuil en Reinder Nummerdor... hebben de strijd om een bronzen medaille verloren. Ze eindigden als vierde in het duel tegen Letland. In de Golf van Aden bij Somalië is voor het eerst een Nederlands onbemand vliegtuigje ingezet. De Scan Eagle vloog negen uur lang voor de Afrikaanse kust naar Pira, op zoek naar piraten, maar hoefde niet in actie te komen, met Defensie. Het is momenteel niet zo druk in het gebied, zegt deze commandant. We zien wel, wel veel schepen, we zien vooral veel internationale scheepvaart. Maar momenteel is het vanwege de moezon en mogelijk ook vanwege de ramadan rustig voor wat betreft de piraterij wat wij op dit moment zien. Die drone met een spanwijte van drie meter kan met daglicht en infraroodcamera's naar verdachte schepen speuren.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 Door de orkaan Ernesto zijn in Mexico zeker drie doden gevallen. Twee mensen verdronken en een man kwam om toen hij viel bij het repareren van schade aan zijn huis. Die orkaan trekt nu door Centraal Mexico, correspondent Kees Zoon. Dorpen en ook kleine steden staan inmiddels onder water. Rivieren treden buiten hun oevers. En het gevaar voor aardverschuivingen is altijd heel groot daar. Tienduizenden Mexicanen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schade aan de olieindustrie in Mexico is beperkt gebleven. Veel olieinstallaties waren uit voorzorg al gesloten. De Amerikaan James Holmes, die in een bioscoop in Denver om zich heen schoot, heeft een psychische ziekte. Dat zegt zijn advocaat. En daarmee is de toon voor de rechtszaak gezet. Hij zal ontoerekeningsvatbaar pleiten, zegt deze jurist. By alluding to Holmes' mental problems, it's clear the defense is sowing the seeds. De advocaat wil niet zeggen wat er precies mis is met Holmes. Wel laat hij weten dat zijn cliënt om hulp gevraagd heeft. Bij die schietpartij tijdens de première van de nieuwe Batman film... kwamen twaalf mensen om het leven en raakten 58 mensen gewond. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen blijft het droog en krijgt ook de zon vol op de ruimte...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 Lieve Heersbeestje moet doneren, moet. Giro 1107 moet. Moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moet.nl. NOS Radio 1. Het Olympisch Journaal. Oranje liet zich weer goed zien in Londen. Bij het atletiek, bij het hockey, bij het beachvolleybal en bij de paardensport. En het leverde één medaille op. En dan komt Van de Weerde Van de winter. scoort! Ja! <laughs> het is toch ongelofelijk? Hoessein Bolt gaat nu al het rechtent op. En Martina ligt op de derde, vierde plaats. Er wordt geen derde, wordt geen derde helaas. Het wordt een 1-2-3 voor Jamaica. zijn Bolt in 1932. En twee bleek... En drie, Warren Weir. Ah, Floris Evers, 7, Floor 7 1. Jongens, het is, toch niet te geloven, het is toch niet te geloven wat hier gebeurt. De bal gaat in het net en het is Letland dat de derde set wint met 15-11. Het brons gaat aan schuil en door voorbij. Ze balen als een stekker en ik kan me dat goed voorstellen. En daar het resultaat. Nou ja, 90.089. Deze Charlotte Dujardin met Vallejo. Wat een pandemonium hier nu. Maar een prachtige zilveren medaille voor Adelinde Cornelissen met Parsifals. Heeft ervoor gestreden. Bij de dressuur pakte Adelinde Cornelissen dus de zilveren medaille. Maar het was ook op een andere manier een bijzondere dag. Het was namelijk de laatste kuur van Salinero, Het paard van Ankie van Grunsven. Salinero gaat met pensioen en dan met een mooie zesde plaats afscheid van de dressuur. Ja, ik zit een beetje met een brok in mijn keel, moet ik zeggen. Want er uh, gaat hier toch een stukje geschiedenis. Ze werd ook tot de ruiter van de vorige eeuw benoemd in 2000. En uh, niet voor niks. En wat is dit een waardig en een mooi afscheid van Nero. Ja, toen begon ik te denken, oké, okay, dit is de laatste keer. Het is echt de laatste keer. Het is echt de allerlaatste alle keer. Zie je, dan ga ik weer huilen. <lacht> er zit een aan- op vandaag. Maar um, ja, het was echt geweldig. En dan... Ja, dus het is natuurlijk ook super mooi om, uh, om hier in de laatste wedstrijd te rijden. Het is toch iets anders als uh, ergens, uh, uh, nou ja, God weet waar in Nederland achteraf. Zo, so, ja, dan, dan is dit toch wel de place to be voor de laatste keer. Wat een prachtig afscheid voor deze koning van de dressuur. In Londen is natuurlijk wel de talk of the town uh, het hockey. Gerard de Groot. Gerard, waren wij nou zo goed of waren die Britten zo slecht? Ik denk dat Nederland vreselijk goed was. Ik heb, ik heb het zelden meegemaakt en ik loop al wat jaar mee bij het hockey. Ik heb zelden meegemaakt, nog nooit meegemaakt zeg het maar, dat in een halve finale van een wereldtoernooi, een Olympisch toernooi of wanneer dan ook, zo'n suprematie werd getoond door, tegen een tegenstander. Ja, die toch wel geducht is hoor. Die Britten die hebben de laatste vier jaar 15 miljoen pond gestopt in het hockey. Het leverde twee uh, halve finale plaatsen op. De vrouwen gingen er al uit en de mannen die gingen er mee uit. Nederland was fantastisch. 9-2, is dat ooit eerder voorgekomen trouwens? No nooit, nooit, nooit, nooit. De Britten, de statistieken worden dan snel door die Britse journalisten... collega's van je uh, tevoorschijn getoverd. Ze hebben nog nooit negen doelpunten om hun oren gehad... bij uh, een toernooi wanneer dan ook. Nee. Nou goed, dat is ondertussen geschiedenis. En wat voor een geschiedenis. Maar ja, de finale lonkt, Morgen tegen Duitsland. De artsliefde, zou ik bijna zeggen. Ligt het gevaar nou niet een beetje op de loer dat iedereen denkt: nou jongens, zeg, we hebben met 9 tegen die Britten gewonnen. Laat die Duitsers maar komen. Nou, ik, ik, ik ben bang niet een beetje. Ik denk dat dat het grote gevaar is. Misschien wel de moeilijkste klus die bondscoach Paul van As ooit gehad heeft. Hij heeft natuurlijk wat problemen gekregen het laatste half jaar... in de voorbereiding van deze Spelen, met zijn selectie, veel commotie daaromheen. Hij heeft achteraf, is dat natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen, gelijk gekregen toegeven dat hij altijd gezegd heeft ik geloof erin, dit is de weg die we gaan dat moet het worden nou hij heeft gisteren zijn beloning gekregen maar nu moet hij zorgen dat hij uh, de echte psycholoog is, want dat is hij hij is een mensencoach dat hij de ploeg weer op, met beide voeten op de grond krijgt en net zoals wij er nu over praten en niet, uit, uh, niet over uitgesproken raken na nacht slapen hebben die jongens dat natuurlijk ook die zitten straks ook allemaal aan het ontbijt en die wrijven de de, de slaap uit de ogen en die zitten te kijken naar de kranten... en die horen dat de BBC zegt, uh, getweet heeft uh, van... Uh, ja jongens, dat komt ervan. Als je bij de dressuur Nederland onterecht geen gouden medaille geeft... dan ga je op een ander veld uh, eronder uit tegen die Nederlanders. Want die zijn natuurlijk boos. Ja, dat, dat lezen ze allemaal. Daar hebben ze het allemaal over. Je kan ze niet afsluiten in deze moderne tijd uh, van allerlei sociale media... twitters en tweets en weet ik wat er allemaal gebeurt... Ja, ik, ik denk dat het een on, onmenselijke taak bijna wordt voor Paul van As... maar het is een rare, rare man. Hij, hij kan dat misschien wel aan. Hij kan dat misschien wel voor elkaar krijgen. Maar dat wordt heel lastig. Maar goed, die mannen moeten dus weer met beide voeten op de grond. Die vrouwen daarentegen, die moeten... ik zou bijna Holland zeggen, een schop onder de kont krijgen... want die hebben nog niet echt overtuigend gespeeld. <laughs> Nee, nee, nee, die moeten nu eens eindelijk laten zien dat ze hier de echte favoriet zijn voor het, uh, voor het Olympisch hockeygoud. Goud. Dat gaat er vanavond natuurlijk om acht uur uh, tijd in Londen en dat is dan negen uur bij jullie gebeuren in de finale tegen Argentinië. Argentijnse vrouwen die misschien al meer gewonnen hebben dan ze verwacht hadden, die kunnen denk ik wat ontspannender spelen. Terwijl Nederland heel gespannen zal spelen om te laten zien dat ze wel degelijk goed kunnen hockey, Dat ze net als de Nederlandse mannen ook kunnen laten zien in een Olympisch toernooi dat ze bij naar perfect hockey kunnen spelen. En dat kunnen ze. Ja, en vanavond dus om negen uur die finale tegen Argentinië. Jij bent erbij en doet weer uh, verslag, uh, Gerard. En uh, wellicht dat we net zo'n mooi gesprek morgenochtend hebben over de dames zoals we nu hebben gehad over de mannen. Ja, ik, ik kom weer vroeg mijn bed uit. <laughs> Dankjewel daarvoor. We gaan verder praten hier zo over de 4x100 meter estafette. Dat is altijd weer een spannend onderdeel bij de atletiek. Wordt het stokje goed doorgegeven en gaat daarbij geen onnodige tijd en snelheid verloren. Dat is een heel issue. Iemand die er alles van weet is oud-atletiek trainer en Hij trainde onder meer eind jaren 80, begin jaren 90. Nelly Koman, Troy Douglas, u in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. beetje tevreden over de series van, uh, van gisteren, van de vrouwen. Ja, zie je natuurlijk. Uitstekend uitgangspunt. Derde geworden. Voor hetzelfde geld waren ze vijfde geworden, maar ze zijn derde geworden. Hebben dat zeer goed gedaan. Een beetje boven verwachting? Mm, nee. Nee, nee, nee dat, niet, dat, niet. dat hadden we wel verwacht, zo'n beetje. Ja, het is een jonge ploeg. Een jonge ploeg die in opkomst is, die ook progressie nog boekt uh, elk jaar weer. Die eigenlijk ook steeds beter wordt, beter op elkaar ingespeeld ook beter gewend raakt om in grote wedstrijden te doen wat ze moeten doen. Ja, dat is een mooi woord, hè? op elkaar ingespeeld. Want je moet natuurlijk, uh, Wen, ik bedoel, hardlopen alleen is niet voldoende. Nee, duidelijk niet. Je kunt vier <laughs> goede sprinters hebben... en een slechteste vetteploeg. En je kunt vier matige sprinters hebben en, en eigenlijk een goede echte Het gaat dus om de winst die je boekt met het wisselen. Wat is het geheim? Eigenlijk het geheim zijn uh, uh, twee dingen. Dus je moet de vertrekkende loper, die eigenlijk stilstaat... Er komt eentje, komt er aanrennen. en de vertrekkende loper moet het stokje krijgen met een zo hoog mogelijke snelheid... Dus eigenlijk zo laat mogelijk. Maar er is een wisselvak waarin je moet wisselen. Dus je moet het, vlak voor het einde van het wisselvak moet jij weer een stokje pakken. Niet ergens halverwege of in het, voor in het wisselvak. Want dan heeft die vertrekkende loper nog niet voldoende snelheid ontwikkeld. Wat, waarom moet je zoveel mogelijk snelheid hebben als vertrekkende loper? Uh, nou, omdat als je het stokje krijgt met 8 meter per seconde... dat is beter dan dat je het stokje krijgt met 3 uh, meter per seconde. Dat is gewoon een tijdverlies, want dan moet je nog op gang komen. Ja, precies. Dus je moet erop trainen dat je het eigenlijk zo laat mogelijk... Precies. en op zo'n hoog mogelijke snelheid uh, krijgt. Ja, precies. Dat is heel lastig, lijkt me. Dat is, lastig. dat is heel erg lastig. En meestal lukt het wel in de training. In training of in de warming-up voor de wedstrijd zie je fantastische wissels... heel scherp, precies één of twee meter voor het einde van het wisselvak. Ja, en dan komt de wedstrijd en dan... iedereen doet een geeft een beetje meer gas. Dan zijn die andere teams daar en wil je zo graag. En dan er is ook een merktekentje wat ze neerzetten. En dat is eigenlijk een vertrekteken van de vertrekkende loper... Als de aankomende loper over het merktekentje gaat.. Dan ga je vertrekken op snelheid Dan krijg je ook niet meer achterom. Precies, dat heb je een beetje uh, uitgerekend, denk ik. Ja, ik bedoel, ja. het is gewoon wiskunde. Ja. De, de, dus je snelheid en dan op een gegeven moment word je precies. daarin gehaald. Dat, dat is dus. dus die ander moet ook uh, moet niet verslappen, maar moet ook niet extra snel gaan lopen. Precies, precies. Nee, meestal, meestal loop je natuurlijk ietsje sneller. En je ziet al die andere teams die bijvoorbeeld al een metertje voor liggen. En dan denk je ja. nog even een eindsprintje, maar ja. dat is niet goed. Ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, dat zit er meestal niet meer in, hoor. dat eindsprintje. Als dat zou, heb je te langzaam gelopen. Die eindsprint zit er niet meer in. Maar de ene keer ben je meer moeite aan de andere keer. Uh, of je loopt harder dan in de halve finale, of je loopt daar een stukje langzamer, omdat je de eerste stukje nog meer hebt gegeven, of nog meer gaat verkrampen. Ja. Nou, dat is heel kritisch om dat in te schatten. En, en. hoe gaat dat met het, uh, uh, het overgeven? Ik bedoel, wij zien uh, uh, dat die stokjes ook nog wel eens uh, vallen. Wat gaat er dan mis? Moet je je hand open houden? Hoe, hoe, moet, je, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je moet je handen natuurlijk zo wijd mogelijk open houden, dat is nummer één. Dat stokje erin past. En het tweede is, je moet je arm een beetje stil houden. En dat is best wel moeilijk, want je loopt met je beide benen en je andere arm niet beweegt als een gek. En dat, jouw arm steekt eigenlijk gestrekt naar achteren toe. En je moet als een soort stok moet je naar achteren steken het is en moet een stil blijven. On, het is een onnatuurlijke houding eigenlijk. Ja, maar voor, niet... voor, voor een sprinter. Ja, ja, het is zero natuurlijke houding. Dus ja, eigenlijk lopen met als je gaat hardlopen met één arm omhoog of één arm, dat voelt gewoon niet lekker. Je schouders gaan een beetje draaien en dergelijke. Maar het moet dan anders krijgen. Dat stokje je natuurlijk niet over. Nee, en maakt het dan wat uit in welke hand dat komt? Uh, rechts of, of, of links. Als ik, ik bijvoorbeeld ben links, maakt het dan wat voor mij uit of het in mijn linker of in mijn rechterhand komt. Nou, iedereen heeft natuurlijk een voorkeurshand waarin je hem krijgt, maar er zit nog iets anders in. Uh, de startloper heeft meestal het stokje in de rechterhand, want het beweegt makkelijker met het stokje in de hand met de <laughs> zit, bocht mee. Zit, want we horen de geluiden bij. U zit echt lekker ook zo mee te bewegen. Ja, <laughs> ja. Kan je niet hebt, anders. <laughs> je hebt hem dus in je rechterhand. Ja. Je hebt hem in je rechterhand en dan ga je met de bocht mee. Ja. En dat is beter als dat je met het stokje in de linkerhand en dan ga je eigenlijk een beetje met het stokje in de hand tegen de bocht in. Dus de tegen de draad. Ja, tegen de draad is staat. Dus, ja, en dan kun je hem eigenlijk het stokje als je hem in de rechterhand hebt, de eerste loop in de rechterhand hebt, dan kun je hem eigenlijk niet. Aan de volgende loper rijden we ook in de rechterhand, en dan bots je tegen elkaar op. Ja, dat is dus, niet handig, nee. nee. Dus de tweede loper moet dat stokje eigenlijk in de linkerhand hebben. Ja. En dus de, als je door zou lopen, zou de eerste loper, dus de tweede loper, aan de linkerkant kunnen passeren nog. Dat je elkaar niet raakt, dat je niet tegen elkaar ontbotst. Ja. Maar goed, dat krijg je in je linkerhand. Dus dan moet je dus nog een beweging maken. Dan moet je het en aanpakken. Ja. En je moet het vervolgens in je rechterhand zien te krijgen, omdat dat een nee. betere is. Nee, nee, nee. nee? nee, nee. Nou, dat is een mogelijkheid. Maar eigenlijk hou je hem dan ook in de linkerhand. Okay. Het is een mogelijkheid, er zijn mensen die het wel doen... maar er zit een risico in om het stokje op die snelheid... nog een keer weer over te ge geven. Dat frutselen dat leidt wel eens toe dat mensen dan ook een stokje laten vallen. Dus je houdt hem gewoon in de linkerhand. En dan geef je hem bij de volgende loper, bij de, in de tweede bocht... weer in de rechterhand van de bochtloper. Dus de bochtloper heeft meestal de rechterhand. Ja. Het is een hele techniek die erbij komt kijken. Uh, nou, uh, mooie series gehad, uh, vandaag daarnaast ook uh, de mannen die uh, in actie komen. Wat verwacht u uh, uiteindelijk van de beide teams? Uh, ik denk dat de dames uh, en, en dat blijft natuurlijk altijd de catch bij het, bij het vetten lopen. Als ze doen wat ze moeten doen... dezelfde tijd op ze iets beter. Dat ze heel dicht bij een medaille kunnen komen. En de mannen? Um, de mannen ligt dat, denk ik, ietsje moeilijker. Ligt dat ietsje moeilijker. Dus, uh, het zou nog kunnen. Het zou kunnen zijn dat ze, dat ze ergens tussen de, ja, het zit tussen de derde en de vijfde plaats in zitten. Laten we eerlijk zijn, Jamaica en Amerika zijn eigenlijk uh, zijn niet landen. te kloppen uh, op nee, dit nee, gebied. Precies. Maar tussen de derde en de zesde plaats is eigenlijk alles open. Het hangt ook vanaf wie het stokje laat vallen of wie niet. Ja, wij gaan gaan het... Rekenen op het pech van de <laughs> anderen, moet je zeggen. Ik krijgen wij gaan het stokje overgeven. Oké. Okay. <hijs> Dank voor het gesprek. Ja. Dat gaan we doen, want we gaan zo over taekwondo praten. Tommy Molet moet vandaag aan de bak ik Ga met zijn broer praten. Jolande van der Velden, je mag ook een stokje even overnemen... voor de oh, informatie. Oké, okay. nou, er is een auto gekanteld op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Knopen Ridderkerk staat twee kilometer, zijn daar drie rijstroken dicht... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De koppen in de kranten van Nederland. En nu de Duitsers. Missie al geslaagd. En uh, wat te vergeten, wat te denken van hockeyers... walsen over Groot-Brittannië heen. Een negenklapper. En Adelinde bestolen van goud. Arjen van der Horst, wat schrijven ze bij jou? Ja, als je het over hockey hebt, dan moet je echt ver zoeken, hoor. Uh, je moet, de vernedering was zo groot... Dat sommige kranten het zelfs helemaal niet melden vandaag. Die enorme oh, oh. afslachting. Ja. Uh, maar andere kranten wel. De uh, Telegraph, de Guardian. Uh, die, die, die, die koppen ook van ja. Uh, Groot-Brittannië volledig weggeblazen door de slagpartij van Oranje. Ja, dat zit er diep in, hoor. Want uh, dat was toch wel een nederlaag die ze niet verwacht hadden. Ze hadden zelfs gehoopt op goud. Hè? De Britten die toch wel in vorm waren uh, in de aanloop naar het toernooi... als een van de ja, kandidaten voor een gouden medaille werden gezien. En toch niet gered omdat Nederland zo uh, ontzettend uithaalde. Ik was gisteren zelf ook bij de eerste helft van die uh, halve finale. Dat was een prachtige ervaring... Uh, in het begin zag je dat de Britse fans bijzonder luidruchtig waren. Maar ja, dat langzaam uh, stierf dat een beetje weg... en zag je het Oranje Legioen steeds luider worden. Ja, staan er andere zaken op de voorpagina dan? Ja, het is een beetje vechten uh, wie het gaat worden. De ene gaat over het boksen. Dat is Nicola Adams, de Britse die goud won... Uh, historisch goud, want het is voor het eerst dat er vrouwenboks is op de Olympische Spelen. En dit was de eerste gouden medaille die daar uh, vergeven werd. Natuurlijk gaat er ook veel aandacht naar The Greatest, uh, The Daily Telegraph. En dan hebben we het natuurlijk over Usain Bolt. De ja. eerste sprinter die zowel op de 100 als 200 meter zijn uh, titel verdedigd heeft. En hij is een levende legende, zo noemt hij zichzelf ook. Ja, dat zegt hij uh, op Twitter. Je bent zelf bij het uh, vrouwenboksen geweest? Ja, dat was echt prachtig. Ik zag die wedstrijd van Nicola Adams waar we het zo, zojuist over hadden. Maar de, de ware reden dat ik daar was, was Katie Taylor, de Ierse. Uh, ik moet zeggen, meteen bekennen, ik ben een beetje bevooroordeeld. We ja. hebben Ierse vrouw en Ierland is een beetje mijn tweede thuisland. Maar uh, ook mijn NOS-collega's waren daar en ook die kregen kippenvel. Je moet je voorstellen, drie finales, zes nationaliteiten vertegenwoordigd... maar dat hele stadion was voor 90% gevuld met ieren. En je kan je voorstellen hoe dat klinkt als die allemaal gaan zingen. Prachtige <lacht> ervaring was dat. Ik liep daarna nog naar buiten en ik zei tegen de bewakers... die buiten de boxarena stonden, ik zeg, ja, hoorden jullie dat nou? En die zeiden, ja, we hoorden het niet, alleen dat hele gebouw stond gewoon te trillen. <lacht> zeg maar, daar was het helemaal vol, maar lang niet overal is het vol. Nee, er was een hoop gedoe uh, vorige week uh, over lege stoelen. Uh, de, die zie je nog steeds wel eens. Maar ja, nu we het einde naderen en de finales komen... Uh, is het nog wel heel moeilijk om uh, tickets te krijgen. En wat zie je dan op het Olympisch Park? Mensen die een kaartje hebben besteld voor de 1,5-finale... en dan net de verkeerde hebben gekozen. Dus er is een hele levendige ruilhandel ontstaan op het park. En daar maakt Paul Sanders de volgende reportage over. Ladies and gentlemen, welcome to London 2012... En the Olympic park please can you assist us by having your tickets ready for inspection please Olympic park tickets valid for today als je over het olympisch park loopt dan zie je overal mensen met bordjes mensen die iets hebben geschreven op een stuk karton is zij's hockey tickets swap Um, two tickets. We've got the Australian Germany match. Swap Australië versus Germany, hockey tickets for Great Britain versus Netherlands. Ja, we willen kaartjes ruilen. We hebben een halve verkeerde halve finale. Heel graag! Veel mensen hebben namelijk gegokt op de verkeerde halve finale, bijvoorbeeld bij het hockey. My sign says I want I've got tickets for Germany v Australië en I want to swap them for GB V. En u heeft een succes? none, none. No. Je zal maar kaartjes hebben voor Australië tegen Duitsland, terwijl je eigenlijk liever naar Nederland, Groot-Brittannië wilt. Zoals deze twee Britse jongens, en ze staan al een hele tijd met een bordje omhoog. Yeah, we've been trying for quite a while now. Yeah. So, is it hard to get tickets? It's very hard. I mean, we've got we've got tickets straight away from the, yeah, the ballet thing um, ballet thing, um, but. Obviously when the semi-finals were announced they'd be this way around. We thought they'd be the other way around, but um but yeah, so we're just trying to swap and it's hopeful. Yeah. You know, we're just keeping our fingers crossed and yeah. you don't you don't know who's going to be in which part of the, the draw. So we did catch one yesterday though, on the internet there's a swap site and we got some and then they've been double sold so we lost them again. Yeah. So. Deze Britten hebben pech want het kaartje werd eigenlijk voor hun neus wegverkocht. Maar deze Nederlanders die waren er heel vroeg bij. We zijn vanochtend heel vroeg hier naartoe gegaan. We hadden zeven tickets. Uh, en we zagen een, een Duitser, die was al bezig om op te schrijven uh, dat hij kaartjes wilde ruilen. En voordat hij überhaupt zijn kaartjes in de lucht kon houden, hebben wij al uh, met hem kunnen ruilen. En daarbij yes. komt dat we ook nog categorie B hadden en voor categorie A kunnen ruilen. Dus dat is echt perfect. Maar goed, nu moeten we er nog drie ruilen. Dus ja. we zijn echt... Uh, Net over de helft. Kijk, de rest van de familie staat daar uh, staat nog uh, kaarten te regelen. Ja, is eigenlijk onmogelijk. We willen kopen en niet tauschen. Kopen is eigenlijk vast onmogelijk. Voor deze twee Duitsers is de jacht op kaartjes ook begonnen. Zij hebben het geprobeerd op allerlei manieren, via internet, via ebay. Maar daar zijn ze heel duur. 150 pond voor een kaartje voor de halve finale hockey. Duitsland, Australië. Ja, over die, die officiële internetseite, aan de ticketboxes hier. Bij ebay? Uh, Bij ebay. En um, ja, dat was eigenlijk. En hier die Leute aanspreken. Ja. En zijn die teuer, die, die, die tickets? Ja, die zijn teuer. 100, 125 pond. Dat is zoveel? Dat is te veel voor die slechte categorie, maar maar gucken wat nog gaat. En dus proberen ze het maar zo. Mensen aanspreken en hopen dat iemand zijn kaartje wil verkopen. Maar ja, ze hebben niets te ruilen. En de meeste mensen willen graag ruilen. Deze mevrouw loopt met een enorm bord. En daar staat ook dezelfde boodschap op als op al die andere borden. Exchange hockey tickets, six per Australia, Germany, six for six per JP, Netherlands. Team Lush. We lopen bij elkaar. We bij elkaar. Ja, we hebben je wordt gewoon in de loterij gegooid en dan krijg je gewoon halve finale kaart. En helaas hebben wij voor de middag uh, hebben wij de kaarten en niet voor de avond. Ja. Dus... Heb je, je, je hebt de afgelopen dagen de, zeg maar de loterij goed in de gaten gehouden wanneer je gaat Nederland spelen. Ja. En toen bleek het de verkeerde wedstrijd ja. te zijn. Ja, helaas. Ja. Dus dan gaan we dus waarschijnlijk naar Australië, Germany. Ook leuk, maar... Ja, ja, ja, maar. Ik heb de oranje al niet meer aangetrokken. Ik was een beetje voorbereid. Ja, je bent wel helemaal gemixt, hè? Want je hebt een Nederlandse vlag en een Engelse pet. ja, ja. En oranje zit hierin voor het geval dat. Ja, ja. Heb je, ben je wanhopig? Denk je dat het nog gaat lukken? Nee, ik denk niet meer dat het gaat lukken. Want het is een hele populaire wedstrijd. Hè? Ja, ik denk het wel. En zeker, zeker omdat het Engeland is. En er zijn zoveel Engels hier, helaas, helaas. Ja. Wat, gaan. wat ga je nu doen als je geen tickets krijgt? Nee, niks. We gaan gewoon naar Australië, Duitsland dan. En waar ga, en waar ga je de wedstrijd Nederland kijken? In uh, de pub. Eindje verderop. Dat is eigenlijk toch ook lekker. Hè? Ja, daarom, rond dat is dus prima. Geen straf? Nee, helemaal niet. Dankjewel. Alsjeblieft, hoi. De reportage was van Paul Sanders. Tien uur vanochtend, dan moet Tommy Molet aan de bak... met taekwondo in de klasse tot 80 kilo. Nu aan de lijnse broer, Dennis Molet. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met, uh, met de broer? Ja, Volgens mij wel goed. Ik heb hem uh, vandaag nog niet gesproken uiteraard... want uh, die is natuurlijk met de voorbereidingen bezig... Maar uh, berichten die ik van hem heb gekregen de afgelopen dagen zijn allemaal goed. Volgens ja. mij uh, is hij wel in vorm en uh, heb je er zin in. En hoe gaan die laatste voorbereidingen? Wat doet hij dan? Uh, nou, een stukje afzondering en uh, vooral proberen je concentratie op orde te krijgen. Hij is gisteren nog even in de sporthal geweest om nog eventjes uh, wat dingetjes voor te verkennen. En daarna is het vooral ritueel, spulletjes uh, klaarleggen en uh, een beetje afzonderen van de rest. Ja, staat hij heel vroeg op als je om tien uur moet beginnen? Uh, nou, je zit ook met vervoer vanuit de Olympische Dorp hier naartoe, dus je bent al redelijk vroeg op. Maar uh, ja, een beetje normale tijd, even rustig kunnen ontbijten. En uh, je hebt nog wat tijd nodig voor je warming-up. Dus uh, hij zal je niet uh, waarschijnlijk uh, in de warming-up ruimte al druk bezig zijn. Ja. Wat, wat zijn zijn kansen vandaag, Schat, schat het te zien? Hij is op papier niet de favoriet, maar uh, ik vind dat hij best een positieve loting heeft. En uh, ja, ik denk uh, ja, dat hij toch wel een serieuze medaillekandidaat is. Want hij dus is gewoon ik... lekker goed geloten in, in, in laat me zeggen, zijn helft van het schema Daar zitten niet te sterke jongens. Nee, kijk, er staan 16 toppers, dus uh, je zult zeer makkelijke partijen krijgen hier. Maar als je dan toch mag kiezen, zijn er een paar uh, die direct uitspringen en die zal die uh, in de eerste paar ronden niet, niet gaan tegenkomen. Nee, je hebt het zelf ook gedaan, hè? Maar zelf net niet het uh, internationale top gehaald. Klopt, klopt. Ja, ik heb wel uh, EK's en WK's meegespeeld samen met Tom in het team, maar heb nooit de Olympische Spelen gered. Nee, Dat, vind je het jammer als je er nou zo bent? Ja, tuurlijk. Het is een machtig mooi evenement. En ik denk dat elke topsporter graag op de Spelen wil deelnemen. Maar uh, dat is maar voor een paar weggelegd. En ik uh, ben ontzettend trots dat uh, Tommy hier wel is gelukt. Ja. Um, nou uh, hebben we een heleboel medailles ondertussen uh, binnengehaald. Is Tommy daar uh, gevoelig voor? Uh, speelt dat uh, ook nog een beetje mee? Dat hij zo bij wijze van spreken in de flow kan zitten? Ja, nou, ik. ik, ik... Tom is wel iemand die, die heel erg stabiel is. Maar ik denk dat uh, zo'n zo winning mood, zeg maar, die in, binnen zo'n Nederlands Olympisch team heerst, dat het wel een positieve uitstraling op elkaar heeft. Ja. Het is, uh, dat moet ik er nog eventjes bij zeggen: Taekwondo, Koreaanse verdedigingssport. Dat, uh, zo omschrijf zo ik het goed, hè? Ja, hoor. Ja, het is een Koreaanse sport inderdaad, uh, die vanaf 2000 in Sydney officieel Olympisch is geworden. En. Um... Uh, daarvoor twee keer al demonstratiesport. Ja, precies. Hoor ik daar nou de geluiden van Dexel Arena? Of uh, ben je ja, er nog niet? Ja. Ja, ja, precies. Ja, nee, ik ben op tijd vertrokken. Ik sta niet voor de ingang. Maar ik heb eventjes gewacht om uh, er zeker voor te zijn dat jullie me goed kunnen verstaan. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt daar ook uh, voor. Ik wens je heel veel uh, plezier en vooral veel succes. Ja, ik wou zeggen uh, wens Tommy succes, maar ja, daar kom je niet bij. Maar uh, moedige maan, zou ik zeggen. Komt goed. Dankjewel. Dennis, dankjewel. Dennis Molet was dat. En we spraken over zijn broer Tommy Molet, die bij Taekwondo Klasse tot 80 kilo, zodat ik in actie gaat komen. Vanaf 10 uur natuurlijk te beluisteren hier op deze zender Radio 1 de Sportzomer. Wat gaan we zo doen? Nou, we gaan het onder andere hebben over Nick Kleck. Nou ja, Nick Kleck is gesproken door ons en we hebben nog veel meer nieuws. Duizend keer scherpe vragen. Het is hoeveel mensen hebt u zelf wel eens bedreigd? Duizend keer reportages. Ah, dan heb je hem. Meneer? Meneer?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 Kijk op steunemma.nl. Robert de Brink. Dit is Radio 1.